Is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Premier Rutte betreurt het dat Indische Nederlanders zich sinds de Tweede Wereldoorlog miskend hebben gevoeld door de Nederlandse regering. Hij zei dat bij de nationale herdenking van de capitulatie van Japan. Daarmee kwam 70 jaar geleden ook in Nederlands-Indië een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlog zaten honderdduizend Nederlandse burgers en Indische Nederlanders in Japanse kampen. Tienduizenden mensen stierven er. De overlevenden vinden dat er te weinig erkenning is voor wat ze hebben meegemaakt. Een Nederlandse touringcar is vanochtend in Frankrijk op de A1 tussen Lille en Parijs van de weg geraakt. De chauffeur van de bus is waarschijnlijk in slaap gevallen, zegt de Franse politie. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Pinchy. De Touringcar raakte een vangrail, rande een verkeersbord en belandde in de Berm. Twee passagiers zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. In de bus zaten 82 mensen. De vakantiegangers worden met een andere Touringcar verder gebracht. Reddingswerkers hebben in Tianjin opnieuw een overlevende uit het puin gehaald van de explosie van afgelopen woensdag. Er werd gevonden omdat hij van onder het puin om hulp riep. De man van 40 zou in redelijke conditie zijn. Een dodental van de enorme explosie in de Chinese havenstad staat op 85. Zo'n 700 mensen raakten gewond. Een gebied van zo'n 3 kilometer rond de rampplek is geëvacueerd omdat er giftige stoffen vrijkomen. Nog steeds niet alle abonnees van T-Mobile kunnen bellen en internetten. Gistermiddag ontstond er een storing door een softwarefout. Daardoor kon een derde van de 3 miljoen klanten van T-Mobile geen verbinding meer krijgen. Sinds afgelopen nacht worden de abonnees weer aangesloten. Dat moet geleidelijk, anders raakt het netwerk overbelast. Nog niet alle klanten van T-Mobile zijn aangesloten. Het bedrijf bekijkt nog of er een compensatieregeling komt. Het weer bewolkt met enkele buien. In het oosten ook kans op onweer. Soms ook wat zon. Er staat een stevige noordwestenwind. En het is 20 tot 24 graden. Morgen wisselvallig bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Radio station is W G A P. Say hoops upside your head. Say hoops upside your head. Now on all you capers and you finger snappers, you toe choppers, and you love laps. I want y'all to say this with me. Say hoops upside your head. Say hoops upside your head. Say it loud. Say the bigger the headache, the bigger the pain. The bigger the Let so the girl don't believe. Lekker begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Een heerlijke danceclassic uit de jaren 70-80. Je is de capband en oeps up your heads. Het is 7 over 2. Het is Zandvoort op zaterdag tijd. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer. Ja, maar dat klopt iets niet. Wat klopt er niet? Het is bewolkt. Ja. Dus uh, er is een zonnetje buiten. Maar goed, uh, ja, we zijn gewend om uh, in de studio te zitten... terwijl het buiten hartstikke mooi weer is, uh, luisteraars. Maar goed, uh, wie weet komt daar nog verandering in. En als je het over de duivel hebt... Daar is hij weer. Hij komt net de studio binnengewandeld. Onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Half drie, het enige echte Zandvoortse weerbericht... verzorgd door onze collega Lex van der Hoorn. Uh, uiteraard rond de klok van half vier, zoals u van ons gewend bent... de evenementenagenda. En er staan weer wat evenementen te gebeuren. Er zijn al evenementen aan de gang dit weekend... Waaronder natuurlijk vanavond de Amsterdamse avond en morgen de zomermarkt. En uh, dit weekend natuurlijk een geweldig watersportspektakel. De luchtenduinen en neco race Maar daarover later meer in de uitzending. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam meis. En het gedicht van de week. Ja, het is weer een tranentrekker van het eerste uur geworden Rob. Dus ik zou zeggen, uh, hè? schrijf maar mee. Kwart voor vijf het gedicht van de week. En de, de titel is dus alles wat ik zoek. oh Ja, is heel gevoelig. Tussen de zomer is natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, Ton Ariens komt langs om, om te praten over het Amsterdamse avond. Mokum in Zandvoort. Jazz aan zee. En natuurlijk even een terugblik naar Jazz Behind the Beach. En kwart over twee gaan we schakelen met Jesper Rasch. En dan hebben we het over wielrennen. Want die heeft vanmorgen het criterium van Pijnakker verreden. En hij heeft die gewonnen. Hey dus kijk. Om kwart over twee gaan we met Jesper schakelen. En we gaan natuurlijk alles horen over het criterium van Pijnakker. Kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report, Sportkort en uh, nog vele, vele andere items die uw aandacht verdienen. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen... op uw uh, lokale zender ZFM. En hij is er gewoon in de studio, hoor. Lex van de Hoorn. Je ja, hoeft niet hij... te bellen, want hij zit niet op het strand. Hij op het zit... dan? Nee, hij is... nee. niet <laughs> Nee. Wat zeg je? Oh, het is een goedkoop dagje. Ja, oké, okay, Lex. Nee, half drie, ik ben half benieuwd. Half drie, het weerbericht met Lex van de Hoorn. Maar eerst weer even heel veel mooie muziek. Waaronder Des van Stramme E en Formidable. Oh, Formidabel, formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidabel. Formidabel, formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidabel. Oh bébé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 we waren formidabel. Formidabel. Je Je We waren Nog altijd een van de leukste platen van onze zuiderbuurstrona-E. Joh, de Formidable. Nou, aankomende week gaat het weer beginnen in Amsterdam. Het spektakel der spektakels.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 Een hele goede middag en houd de radio aan, hè, want er komt nog heel veel lekkere muziek aan en informatie voor Zandvoort en de regio. Hier is Phil Collins en Easy Lover. Ja, collega Vos, Dave. Lekker mee met uh, deze single van Phil College en Easy Lover. En wil je dat nou allemaal zien hoe dat uh, gebeurt in de studio van CfM aan de Tolweg Tina, Kijk even op internet op www.cfm-live.nl Kun je live meekijken in de studio ook deze drie uur van Zandvoort op zaterdag. En in deze drie uur van uh, Zandvoort uh, op zaterdag... Ja, gaan we aandacht besteden aan het criterium van Pijnakker. En wat het verhaal uh, daarachter is, horen we nu. Uh, Jesper, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Jij hebt vanmorgen uh, gewielrend in Pijnakker en wel het criterium van Pijnakker. Ja, dat klopt. En jij kan onze luisteraars uitleggen wie er heeft gewonnen. Uh, ja, want dat was ik zelf namelijk. <laughs> Klasse, man. Van harte gefeliciteerd. Yep, uh, vertel even, hoe, wat voor uh, criterium was het? En over hoeveel kilometer en hoeveel deelnemers... Uh, nou, het rondje zelf was uh, van 1 kilometer. Een, een vierkantje met uh, ja, redelijk veel asfalt. En uh, wij moesten 60 uh, rondjes afleggen. Dus dat was over, ongeveer uh, net iets meer dan 60 kilometer. En er waren uh, ook iets meer dan 60 deelnemers. Dus er was een heel groot, uh, groot, uh, veel renners aan de start. Waaronder ook een aantal uh, ja, stuk of vijf uh, echt Nederlandse toppers. En uh, van mijn ploeg Monkey Town Cycling Team uh, waren we met z'n vieren. En uh, om half elf uh, waren wij begonnen en uh, om één uur waren wij klaar zo'n beetje. Uh, Jesper, uh, tijdens zo'n race, hebben jullie als team gefunctioneerd of als individuele renners? Uh, nou, met het criterium uh, rij je eigenlijk gewoon voor jezelf. Het is niet dat je achter elkaar aan gaat rijden bijvoorbeeld en we geven elkaar wel gewoon tips... Maar uh, ja, het meeste doe je wel uh, op een criterium, moet je het eigenlijk wel een beetje zelf doen. Maar het is altijd lekker uh, als je een ploegmaat voor je hebt zitten of achter je hebt zitten, als je, bijvoorbeeld, als je het bijvoorbeeld lastig hebt. Dat ze even een klein zetje kunnen geven bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Maar uh, hebben jouw teamgenoten zich een beetje uh, opgeofferd voor jou? Of zeg je van nee, we, gingen, we zijn eigenlijk in principe allemaal voor, voor de overwinning gegaan? Ja, we zijn in principe allemaal uh, voor de overwinning gegaan. We hadden uh, ongeveer bijna half koers. Een, uh, een grote kopgroep van 11 man. En daar zaten er ook twee, twee anderen van Monkey Town bij. Dus dat is altijd lekker dat je, dat je even met z'n drieën bent. Dat je even kan, vert, uh, kan zeggen hoe het gaat. En uh, eventueel voor een sprint, uh, een sprint kan aantrekken. Ja, en hoe, en, uh, hoe verliep de ontknoping? Bleven jullie me, me, als groep weg? Of uh, uh, zijn er weer mensen uit uh, weggesprongen? Uh, ja, nou we hadden eerst uh, iets van tien ronden voor tijd zagen we de staat van het peloton voor ons rijden. En uh, acht ronden voor tijd kwamen we uiteindelijk bij het peloton, dus die hadden we op een rondje gezet. En uh, twee ronden daarna moest het peloton afsprinten. En uh, daarna moesten wij nog zes rondjes, zoiets. En toen viel het een beetje stil en toen uh, werd er weer gewoon gereden. En... Uh, Twee ronden voor tijd sprong, uh, sprong er eentje weg en die, uh, die kon ik ook wel. Die kan ook wel hard, uh, hard tijd rijden, dus ik wist dat ik die niet moest laten gaan. En uh, in het, het, het groepje van ons, van uh, de rest, dat was tien man of negen man. En daar was een beetje twijfel en uh, ik was, uh, kwam uit het laatste wiel en ik demareerde. En ik reed er zo naar, uh, naar de koploper toe, zeg maar. En we hadden ook allebei, uh, een groot gat meteen. En toen uh, ja, de laatste ronde volle bak. Uh, en hij nam één keer over. En op het laatste rechte stuk uh, moest ik weer overnemen. Ja, dan en kon hij staan. Want hij wou natuurlijk uit jouw wiel, uit jouw, uh, jouw wiel gaan sprinten. Ja, ja klopt. Ja, hij wou, uh, ja, Eigenlijk wou ik dat ook uit de tweede wiel komen. Ja. Dat altijd wel, wel lekker. Maar uh, ja, hij nam niet over. Dat kon, nam niet meer over. En. Uh, ja, ik kon ook niet mijn benen stilhouden, omdat anders die groepen weer aankwam. En ik weet dat ik wel een uh, redelijk goede sprint heb. Dus ik had er wel vertrouwen in en ik kwam met snelheid uit de laatste bocht. En uh, ik druk nog één keer goed door en ja, ik kwam er echt niet meer overheen. Ik had uh, twee, drie meter, misschien wel meer uh, voorsprong. Dus het uh, was een lekker sprintje en uh, mijn derde overwinning gepakt. Nou, geweldig. Van harte gefeliciteerd. Uh, je, gaf, je gaf het ook al aan, hè? op een gegeven moment moet, moet het peloton moet afsprinten en dan, ja. dan krijg je die laatste ronde toch, uh, zoals jij het nu ook verwoordt, een min of meer een tactisch uh, verhaal. Omdat de snelheid viel ja. weg, het, het viel stil ja, en dan is het op elkaar letten, op elkaar loeren. En uh, nou, je hebt gewoon op een gegeven moment die eindsprint ben je doorgetrokken je denkt van nou, ik ben, er nou, ben nou toch aan het fietsen. Zo van uh, nou, kijk maar of je er nog overheen kan en dat is hem dus niet gelukt. Ja, ja, ja, klopt. Ja, ja, er staat ook andere. Zo één ploegmaat van mij kan ook redelijk goed sprinten. Dus uh, de sprint, dat had misschien anders uitgepakt. Maar uh, zo met z'n tweeën weg is altijd mooi. Uh, nou, dat is het, dan op een gegeven moment het erepodium, 1, 2, 3. Is je ploegmaatje ook uh, nog bij de eerste drie geëindigd? Nee, dat was, dat was wel jammer. Eentje werd achttiende, uh, en ja. de ander werd tien of, uh, Sorry, werd achtste, en de ander werd tiende. En uh, zat er nog eentje in het peloton en die werd de uh, 33ste. Oké, okay, dus als, als team uh, ja, feest dus uh, vanavond in Zandvoort, of niet? Ja, ja, zeker, zeker, zeker. <laughs> Goed, geweldig. Nou, uh, wat heb je nou gewonnen, meer dan uh, naast alleen eeuwige roem? Uh, nou, de bloemen natuurlijk. Die zijn voor je moeder? En, uh, sorry? Die zijn voor je moeder? Ja, ja, die zijn voor moeder, altijd. <laughs> uh. En uh, tijdens de wedstrijd zijn er ook een aantal sprintjes voor premies... En dan is meestal 1 uh, tot en met 8, die heeft dan een premie en daar zit dan uh, dat is een envelopje met geld. Hey. hey. Maar uh, ja, daar, daar, alleen daar bemoei ik me niet zo heel erg veel mee. Dat is allemaal zonde energie, vind ik. Ja, ja. En uh, maar ik had toch uh, drie keer een zevende plaats in zo'n premie, dus dat is uh, een eurotje of uh, vijf zo'n beetje. En natuurlijk de, ja, de eerste plaats, dat uh, tikt wel lekker aan. Nee, Oké, okay, maar goed, maar het is voor, voor diegenen die eigenlijk die geen uitzicht hebben op de eindoverwinning... zijn dat soort uh, extra punt of uh, extra eurotjes toch wel weer meegenomen? Dan kunnen ze toch nog ergens ja, voor ja, fietsen? Ja dat, ja, dat is wel waar, ja. ja. Uh, de premiejagers, hè? De premiejagers, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké, okay, Jesper, nou, uh, ik zou zeggen... Uh, uh, je staat keurig nu langs de snelweg richting, uh, richting Zandvoort weer. Nog, ja. Nogmaals hier vanuit de, de studio uh, door alle CFM'ers van harte gefeliciteerd... En uh, ja, ik zou zeggen, ga vanavond lekker feesten en hou ons op de hoogte, Ja, ga ik doen. Ga ik doen. Oké, okay, bedankt. Dankjewel, Jesper. Ja. Van harte gefeliciteerd.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 Liquid spirit, as I lie here thinking of you, I realize that nothing is new. Dames van de Belstars bij CFM. Jorde, the de, de sign of the times. Goed? En zo werd het precies half drie. Goedemiddag. En hier is het uh, CFM bericht met Lex van de Hoorn. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, Rob. Ja, daar zijn we weer in de studio. Ja, in de studio. Want het is geen strof weer, hè? Nee. Nee? Blur. Nou ja... Nee, het is wel lekker weer buiten. Ja Jawel, het is uh, niet koud. Strandwandeling is ook wel lekker hoor. Ja, dat is waar. Maar uh, weer is het niet. Nee, nee. <lacht> niet echt. <lacht> nee, niet echt. Hey, maar, maar als... uh, jij hebt het uh, weerbericht voor het uh, weekend. Voor ons heel belangrijk, want uh, morgen staan we op het strand. Ja, weet ik. Ja, dus uh, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ga het vertellen. Maar ik ga eerst over vandaag hebben. Uh, nou ja, als je naar buiten kijkt, zie je dus dat het zonnetje niet schijnt. En uh, die blijft weg, weg vandaan. Vandaag. Weg. Oh, weg. Zo. Hij is er wel, maar je ziet hem niet. Uh, het is dus meest bewolkt. En uh, in de avond uh, is er kans op wat regen. Geen uh, stortbuien of zoiets, maar het kan, het, kan, het kan gaan regenen. En dan staat een, nu een matige en later in de middag... een vrij krachtige noordwestenwind. En de maximumtemperatuur die was... was vandaag 20 graden om een uur of elf... En hij is, inmiddels is hij gezakt tot 19 graden. Mm. Dan gaan we naar morgen. Ja. ja, daar komt hij aan. Daar komt hij aan. Dan is het uh, meest bewolkt en overwegend droog. Overwegend droog, oh, ja, dat, ja, dat houdt in? Ja, dat zou in? een spatje kunnen. Verwachten. Oh, een klein spatje. Ja. Maar we zitten toch binnen daar, of niet? Uh, ik denk buiten. Oh, weet ik niet eens eigenlijk. Oh. oh na, na, na ze dit gehoord hebben, zitten we binnen morgen. Hoor, hoor. Nee, nee. Nou, nee, het ja. is overwegend droog. Uh, land inwaarts, daar regent het. Dus we moeten gewoon aan de kust blijven. Dan hebben we de meeste kans op droog weer. Zo zit het dus in elkaar. Als je land inwaarts gaat, richting Amsterdam-Utrecht, dan heb je kans op regen. Nee, dat en... doen we niet. En nee, wij blijven op het strand. En dan is het overwegend droog. Er staat een matige noordelijke wind. En de temperatuur houdt niet over, want dat wordt 18 graden. Misschien 19, maar meer wordt het ook niet. Nou. Nou, dus toch, <kwijden> zullen, we... zullen we het maar binnen doen? Nou, zie je hier meenemen, hè? Ja, kan ook. Ja, kan ook. Dan gaan we naar de maandag. Dan is er ook vrij veel bewolking. En dan is er kans op wat motregen. Van dat motterige gedoe, weet je wel. Ja. vochtig, vochtige lucht. En dan staat een matige tot vrekkrachtige noordwestenwind. En de maximumtemperatuur zit dan ook rond de 18, 19 graden. Zeewater is uh, 20 graden. En dat warmt dan nog een beetje op. Luchttemperatuur 18, 17, 18. Dan het kan het nog 19 graden worden in het dorp. Ja, wat moet je ermee, hè? Er, er, is, er is een uitdrukking voor, hè? Het is gewoon geklooiende geklo marge hier. Ja. ja het weer. Nou ja, de zomer heeft eventjes pauze. Ja. En met andere woorden, hij komt weer terug, hoor. Oh, nee, dan is het goed. Ach, eh, okay. we, hij, Zie je, hij ah, weet er weer een positieve draai aan te geven. <laughs> maar ik dat je dan vrij moet nemen tot oktober of zo. Ja. <laughs> nou, dinsdag dag er is nog een beetje, beetje twijfelachtig. Maar daar ga ik morgen meer over vertellen over de dinsdag. Maar op dit moment is de verwachting dat het eerst behoorlijk is... en dat het middag in de middag gaat opklaren Dinsdag. Er staat dan nog een matige westelijke wind. En de maximumtemperatuur gaat toch wel omhoog... omdat die zon er misschien even bij komt. Wat die winnen, dat is 20, 20 graden toe. Nou, nou, nou, jij durft. <laughs> hey, en hoe het woensdag wordt, ga ik morgen vertellen. Dus. Maar de vooruitzichten, de vooruitzichten zijn dus... De eerste dagen van de komende week is het nog vrij koel. Cool. En in de tweede helft van de week is er een weersverbetering... en wordt het warmer. Koel man, koel man. Vet koel, cool, ja. vet koel. Cool. <laughs> en als je nog een duik wil nemen in de zee... die is dus uh, op dit moment warmer dan de luchttemperatuur. Wat is dat allemaal? Wat gebeurt er nou? Ja, ik het Harms op... achter de knoppen. Het is Harms ik, achter de knoppen, de, de, Spontaan gebeurt er hier iets. Ik schrik me niet. Ja, ik ook. <laughs> Ik doet een beetje mee. 20 graden is het zee, hey, watertemperatuur. Oké, okay, maar goed. Uh, het blijft een beetje kwakkelig, uh, een beetje ho hoge tot, druk. Tot, tot, tot, op midden, tot het midden van de week. En ja. dan, uh, dan gaat, het, uh, gaat het weer zomer worden. Ja, en je had het erover dat je morgen uh, ook weer uh, live het weer gaat doen? Ja, ik ben daarvoor gevraagd. Wat, wat, wat leuk dat je... Dat ja, kunnen de mensen ben... die er nu alleen nog maar ja, luisteren. Dat, ze hebben mij gevraagd. Dan kunnen ze me ook zien, hè? Juist, daar ja. gaan het ja. ja. Juist, ja. precies. <laughs> morgen vanaf strand om half drie. Ja. Ja, nou, ja. helemaal gezellig. Hey, tot morgen. Ja, tot morgen. Als de mensen het uh, weer willen nalezen, waar kan dat, Lex? Dat kan op uh, www.meteopagina.nl. Dan kan je ook nog op Twitter en Facebook kijken op Meteo Zandvoort. En natuurlijk uh, op Text TV. Kanaal 40 via Sigo. En Analoog 45. Ja, de cvm app <coughs> op uh, Meteo uh, Zandvoort. Ook, ook, ook. ja, ja. ja. Dus, nou, je blijft het weer uh, volgen. En morgen weer meer weer. Dankjewel, Lex. Oké, okay, tot, tot morgen. Tot morgen. Hoi. Hoi. <totstuk> Dag, Lex. Dag, Lex. Dag, Lex. Dag. <totstuk> <totstuk> tot morgen. En hier is Omi en de cheerleader. is my queen cause she's this strong yeah yeah she is En na het zien van weerberichten met onze weerman Lex van Vandoor, hoorde je twee paarden onstop. Als eerste was dat uh, Omi en die uh, lekkere single van uh, Dit Moment: dat was de Cheerleader. Gevolgd door Mark Ronson en Bruno Mars en de Uptown Funk. Het is 11 minuten over half 3. Zandvoort op zaterdag. Hey, kijk nou! Kijk nou, kijk nou, kijk nou! Ja, ze zijn uh, luisteraars, uh, de technici zijn druk bezig met uh, apparatuur aan het uh, klaarzetten voor vervoer naar de haven. Want zoals u ongetwijfeld weet zijn wij we morgen de hele dag live uh, te zien en te horen uh, vanuit de haven in Zandvoort. Vanaf 10 uur s morgens tot 9 uur s'avonds kunt u radio komen kijken. U bent van harte welkom morgen. En waren we die niet kwijt? Die waren we kwijt. Ja, ja, ja. ja. Zelfs de, de, de uh, ja hoe noem je dat? Spandoeken. Ja, het spandoek is weer boven water. Dus uh, we kunnen het spandoek morgen ook gebruiken. Zo is dat. Goed, uh, aangeschoven. Ja, hij, uh, hij, hij is er weer. Ik wou bijna tromgeroffel gaan doen. Tom, goeiemiddag. Hey, goedemiddag. Tom. Nou, we hebben, uh, we hebben je in tweeën geknipt. Even voor de, voor, voor de ja, luisteraar. Dan weet dan je, dan je dat zing, even. Dat is zing, dan, is dan weet je dat even. Want uh, je hebt uh, zoveel te vertellen. En er is weer zoveel uh, nieuws uh, vanuit uh, evenementen gebeuren in Zandvoort. Dat wij dachten van, we gaan hem even in tweeën knippen. Allereerst gaan we even terug naar vorige week. Jazz uh, Behind the Bar op vrijdag. Uh, twee deelnemende uh, cafés. Uh, het zou mo mooi zijn als volgend jaar meer zijn. Ja, dan zullen we er wat meer aandacht aan besteden. Dan wordt het een rondje wat groter. En dan zullen uh, we eens kijken of we alles zo kunnen krijgen... als wat jaren terug. En, uh, uh, Hoe heet het? Uh, twee deelnemende... Dat was, uh, was je tevreden over de Jazz Behind the Bar... Ja, dit jaar. Ja, de, de ondernemers waren ook tevreden? Die waren zeer tevreden. Die hadden uh, genoeg aanloop? Die hebben, uh, ik heb geen klachten gehoord. Ik kom graag bij allebei. Ja. Dus, uh, <laughs> ja nee, cool. dat, uh, Het was ook uh, gewoon goed, ge, goed geselecteerd. Het is een uh, goede en, uh, bij In ieder geval bij uh, de Jengs. Daar was uh, Kate Hurkmans. Uh, Kate was er. Keetwasser. Keetwasser. Keet van der Hurk, zo heet ze. Met jazz. Combo. En dat is eh, vooral Nederlandstalig. Dat is heel aangenaam om aan te horen. Die mevrouw heeft een hele bijzondere stem. Die je meer op de bune verwacht met uh, musicals of zo. Maar dit was zeer warm. Oh, goed man. combo erbij. Ja. En verrassend dat het in de. Nederland... En bij Laura Hardy was uh, Martijn Schok. Nou, daar hoeven we weinig over te vertellen. Dat is een ex-Bookie boekie uh, Europees kampioen. En ja. dan heeft hij zijn vriendin mee. Uh, en die kan zeer, ziet er eens zeer goed uit en ze kan ook zeer goed zingen. <lacht> het oog wil ook wat, hè? Het oog wil ook wat. <lacht> en dat is gelukt. Goed. Zo... En dat is gewoon heel leuk dat het door uh, heel vlug reageren ook buiten kon. Het was, ja. uh, het was warm, dus het was leuk dat er naar buiten. Uh, Uitgeweken konden. Kon worden. Ja. Ja. Uh, en dan de zaterdagavond. Raadhuisplein. De zaterdagavond. Ja, daar liep ik eerst middags tegen een verrassing aan. Dus ik ga denken, nou ik ga lekker opbouwen. Ja. Om één uur. En daar stond daar al in volle glorie een band met zijn eigen geluid. en weet ik ja. wat. Dus ik ga naar die band toe. Ik zeg, zien jullie het een beetje vroeg? Zegt hij, nou wij moeten om één uur gaan spelen. Ik zeg, nou ik dacht het niet hoor. Het spul begint vanavond pas om zeven uur. Ja, klopt. Ik zeg, en ik heb heel veel geluid ingehuurd. Ik zeg, dus ik snap dit helemaal niet. Nou, zegt hij, dan moet je even met meneer Tromp gaan praten. Ja, oh, wacht even. Nou, dat was dus door de o, uh, OVZ was er dus uh, ook muziek geregeld. Ja. Maar die hebben meestal om de week op zaterdag een band die door het dorp loopt. Maar deze liep niet. Dit was de bluesband die, <lacht> die ging zitten. En die dacht, er staat een mooi podium. Daar gaan we we ja, mooi zitten. <lacht> maar voor alles is een oplossing. Dus ook hiervan. Ja. Ze hebben een uurtje korter gespeeld dan gepland. En zo konden wij toch nog op tijd uh, alles neerzetten. En over het verleden. Ja. Nou ja, dan begint het. Hè. Dus ze zijn voorzichtig uh, begonnen met een tribute toe Oscar Pietersen. Ja. Als ik het wel heb, nou dat is, dat is wel, dat gaat heel langzaam, gaat het tempo dan omhoog. En om negen uur begon uh, Erik Jan Overbeek. Dat vond ik wel persoonlijk uh, het leuke van de avond. Met ook weer boekie boekie. Maar uh, heel veel nummer vets domino. En dat is heerlijk om te horen, werkelijk. En ook, en, voor publiek. en ook voor het publiek. Want het draadhuis stond vol. Dan kan je niet stil blijven staan. Nee, dat is ja. het leuke. Nou, en dan afgewerkt afge ja, nou, met. Ja. ja, nee, ga je gang. Af, ga, ah, Afgewerkt. Met een, weer een hele andere vorm van jazz. En dat is, ja, dat is, dat is ook genieten. Uh, heb je de muzici in de afloop nog gesproken? Wat vonden ze er zelf van? Ik, uh, ze wilden eigenlijk al een contract voor volgend jaar. Kijk. Ja, ze komen graag terug. Maar nou, ik wil dat volgend zijn... jaar natuurlijk... Uh, kijken hoe het precies gaat. Ja, ja dat is, nou, daar gaat hij. Want daar, gaat -ie zit, daar zit natuurlijk een addertje onder het gras. En ik wil graag groter. Dus met nog een podium. Ja, of zo. Maar het is zo. Jazz uh, is gewoon het moeilijkste om neer te zetten. En niet, dat is vanwege de muziek. Kijk, als je... Uh, Zoolmuziek of wat dan ook neerzet. Dat is heerlijk. Daar kan iedereen mee zingen. En met Jess is dat niet altijd het geval. Dus dat houdt er ook in dat je minder drankomzet hebt. Want oh. daar komt het geld vandaan. Ja. Dus maar ik heb de, dit jaar niks te klaar hadden En mooi weer. <laughs> en je hebt een grijs nog steeds en op je gezicht. Een vol, en een, <laughs> een vol plein. En als je dan de krant leest, Hanus Dagblad. en onze Zandvoors Nieuwsblad. Ja. en er staat gewoon in dat het heel positief nieuws. en uh, dit smaakt naar meer. Nou, dan nou, nou, heb jij de gez Gezond en welzijn <coughs> is volgend jaar meer, meer en weer. Ja, en dat er geen pauzes waren, hè? Nee, dat was uh, een unieke, unieke vinding. We hadden natuurlijk uh, die Dixieland Band ingehuurd. Die hadden we in het prijeltje: een vaste muziektent neergezet. En iedere keer als de band dan ging wisselen... dan hoefden de mensen zich alleen maar 180 graden te draaien... om de muzici te zien. Ja. En zo hebben we de hele avond gevuld. En dus dat is uh, uniek en heel goed bevallen. Dus dat doen we volgend jaar ook weer. Goed. En de bodem voor volgend jaar gelegd. Even, ook even de CFM Radio heeft op de zondag... hebben we altijd van 10 tot 12 CFM Jazz. Ja. Daar hebben we in het verlengde van, van jouw evenement... hebben we 4 uur CFM Jazz gedaan. Jazz Behind the Mix... Zo hebben we dat maar genoemd. Dat is heel leuk. Dus dat kan volgend jaar ook mee meegenomen worden in de programmering. Maar dat... je wil op zondag ook wat gaan doen volgend jaar? Ja, zondag. Ik wil wel graag terug uh, Jazz at the Church. Dat lijkt me wel een goede optie om dat weer eens in voor te brengen. Goed. Go dat, dat doe ik dan wel samen met CFM. Ja, nee, dan komen we... <lacht> wel geleerd. <lacht> je hebt wel geleerd. Ja, ja, ja, je ja, bent ja, een ja. vlugge leerling, Tom. Goed. <lacht> uh, dit was een inside joke, uh, luisteraars. Uh, uh, maar nou, nou, vanavond weer... Vanavond hebben we natuurlijk heel iets anders. Wat gaat er vanavond gebeuren? Vanavond hebben we, zoals dat heet, een Amsterdamse avond. Dat is overgebleven uit 400 jaar grachten, geloof ik, of zo, of 700 jaar. Ik weet niet meer precies, zo is dat ontstaan. Toen was dat eigenlijk in overleg met de Amsterdamse uitgangswereld om hier wat te doen. In Amsterdam, in Amsterdam bietsgevoel. En dat is heel goed bevallend. Toen hebben we gezegd, nou, dat pikken we weer op. En dat hebben we vorig jaar gedaan en dan hebben we dit jaar weer. En nou, en er komen dit jaar hele leuke artiesten, heb ik gezien. En dat zijn diverse podia, hè? En het, het, Ja, daar zit uh, door de haltestraat heen en op het Kerkplein en op het Dorpsplein... vindt u weer, uh, nou, de heerlijke dansbare muziek. Mokum in Zandvoort. Mokum in Zandvoort. En, uh, de, onder andere treedt op Ans Tuin, u wel bekend, met de accordeon. Wie kent Ans niet, precies. Als ik goed ben geïnformeerd, horen we straks een deuntje... Jij bent goed geïnformeerd. Ik ja, ja. <laughs> had ook niet anders verwachten. En uh, Tony Andersen is er ook. Die, die heeft u hier kunnen horen vorig jaar met de big band bij de historische Grand Prix. Toen was hij bij het orkest. En nu komt hij solo. En dan hebben we ook nog uh, Ricky. Hartog. Als ik het goed zeg. En zo zijn er diverse. Uh... Oké, okay. hoe laat begint het vanavond? Het begint vanavond. Het spel om acht uur. 8 uur. Moken in antwoord. Maar ook hem in Diverse podia. Klein parapluutje meenemen. Ja, dat hebben we... Ja. Dat hebben een Amsterdamse parapluutje. Amsterdam. Ik zat net naast de weerman en die zei... Het is wel verstandig als je, die, als je dat even zegt. Maar dat is de ma klein, maar dan mag de pret niet drukken. Nee. En, en de pet niet. Want het is maar een spettertje. En dan gaan we gewoon weer door met de muziek. Oké, okay. kom zo weer bij je terug. Dan hebben we hebben het even over weer iets anders. Heel veel succes vanavond. Dankjewel. En wij gaan met z'n allen naar Ans. Ja, dat wordt gezellig hoor, vanavond <laughs> in Zandvoort. Echt waar. En onze tuin zij treedt vanavond op in de Straat bij Sin Anders in Café 4. En zo klinkt deze dame. Kleine Kees en echte Jordane... klom overal onder en op. Zijn broekje met schuren, zijn mondje steeds onder de droog. Toch is het de schat van een jongen, en ging vader op hem tekeer. Neem moeder hem gauw in de armen, en vlaas er dan in een teer. Kleine Jordinee, fijne Jordinee. Al heb jij jou handjes, al zit er hier en daar soms modder in je haar en de snoer tussen je tandjes. Toen speel maar kleine man en trek je er niks van aan. Schof je al brutale kees Doch het hindert niet mijn kind Wat een ander van jou vind Jij bent en blijft op spannen die Ees En al zijn vermoeid van het spelen Naar bed werd gebracht door zijn moeder Keuste zij hem blij wel te rusten en dekte hem warmtjes toe. En als dan zijn kleertjes gemaakt zijn, geef zij hem nog even een zoen. En zingt hem blij en gelukkig, zo zal alleen maar een moeder. heb jij handjes. Ja, onze weerman Lex van Oren zit ook nog in de studio. Ik zal maar een klein raampje openhouden vanavond, Lex. Kan je, kan je lekker meegenieten? Heerlijk. Ik heb begrepen, hij krijgt zelf een hele songboek. He. Geweldig. Nou, dat was alles thuis. Ze treedt dus vanavond hier in Zalvoort live op. Bij Sin Anders en Café 4 en nog veel meer andere podia. Het wordt gezellig vanaf 8 uur vanavond. Ja, en we kijken nog even... Het, uh, ton is even blijven zitten, waarvoor dank. Uh, we gaan even naar 23 augustus, 4 uur s middags. Ja, dan zijn we op het strand. <laughs> en dan uh, laten we daar weer uh, iets nieuws horen. Ja. Valt ook onder jazz, maar weer dansbaar. Dus Dancing Shoes with you. We hebben het over jazz aan zee vanuit Thalassa... en wel het juttetje gedeelte waar jij altijd de scepter ja. zwaait... en de gastheer bent tijdens deze jazz aan zee evenementen. En wat voor muziek kunnen we dan verwachten? We komen dan met Jame Rodriguez. Dat is iets columbiaans, maar dat heeft een Cubaans tintje. Dus het zal in de buurt van de salsa liggen en dat soort dingen... en de merengue en de rumba. Dus schoentjes mee... Die kunnen ja. daar weer van de vloer. En als je wil blijven eten... na tot, 7 uur ja. is de keuken open tot 10 uur. Dus dat kan ook. Uh, je, je, hebt het, je evalueert het eigenlijk dit hele seizoen door. Hè? Jazz aan zee. En eerst als een probeersel van hoe ja. gaat dat. Uh, maar gaandeweg de evenementen hebben in zoverre... Een, een, niet muzikaal een andere wending gekregen. Want dat is allerlei soorten muziek. van Boogie Woogie, Latin, noem ja. maar op. Salsa. Maar de, de, de samenwerking, het integreren met Talassa, diner, je hebt ook dat dinners-showavond gehad. Met, ja. met, uh, die samenwerking die, die, die bevalt dus. Ja, Want anders, we hebben... anders, anders doe je het niet. Ik doe het nu zeg maar anderhalf jaar of zo ja. bij Talassa. En we hebben een vorm gevonden die ons het beste past. Want je doet het eh, voornamelijk als reclame voor de tent. En ik vind het leuk om met muziek te spelen. Ja. Dus die, dat is een aardige combinatie. Ik krijg bij Lasse de ruimte om dit te doen. Wat ik eerst in mijn café deed. Doe ja. ik, dat doe ik nu daar. En de muziekkeus is... Nou, een beetje populair geworden. Oké, okay, ja maar goed. Zowel gasten uh, appreciëren deze combinatie als ook van, ja, het, het, or steeds, uh, van het organisatorisch het, geheel. Het is ook te zien, want het wordt uh, steeds drukker. Dus uh, dat is wel een prettige bijkomstigheid. Ja, ik wil het toch even kwijt nog heel, heel snel. Je bent op een gegeven moment het café gestopt. Want je had een vrouw thuis zitten die zegt van... Goh, we willen toch een keer wat leuks doen met z'n tweeën. En hè, even onze zinnen ja. verzetten. Maar dat zal achter de rug uh, liggen, want nee, je, je nee, bent nu nee, weer dan, aan, het, aan het organiseren. Nee, je, wordt, je wordt heel vindingrijk, dus je, wij zijn heel creatief. En <laughs> ja, niet alleen in de kleine ruimte, maar in de kleine tijd. Ja, Oké. Okay. <laughs> nee, maar je, je, ja, ik bedoel deze maanden kan je niet op vakantie, want het is het e ene evenement, het muziekevenement. Ja, nee, maar het is andere. toch te warm. Ja, ja, toch te warm. Het is ja. toch te warm. Ja, ja, maak er maar een draai aan. Ik, ja, ja, ik moet, ik moet wat omdat ze luistert, hè? Ja, wanneer wordt de vakantie dan nou gepland dan? Oktober, november? Nou, dat, nou, september heb ik ook weinig tijd. Ja, <lacht> zie je. Ja, precies. Dus uh, ik geloof dat ze in, uh, in november gaan verbouwen, buiten Lassa. Dus ik denk dat ik in november ga. Nou, als je dan op vakantie gaat, stuur ons dan een kaartje. Groeten uit ik <lacht> Ja. Nee, het is, uh, ik, ik, nou ja, het is heel geweldig. Het is niet ja. een reclameplaatje. Maar ik doe het hier omdat ik het leuk heb bij ja. jullie. En, dat, is, dat, dat is de drijfveer. Waar zijn... Uh, nou, bijna vrienden van elkaar, zou ik zeggen. Nee, ja, ja we, nee, we vullen elkaar aan. Sorry, oh, zo, is, zo is, Dat is een ja. politiek correct antwoord. Ja. Goed, uh, 23 augustus. Jazz aan zee. Jaime Rodriguez. En, en, en, het, en het klinkt zo, moet je horen. Ja, daar komt hij aan. Dankjewel. Ik <laughs> weet er niet meer mee moeien. <laughs> van 4 tot 7. In Tallahassee. asustan de noche Alla en la loma de la...